Vier uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Universiteit van Amsterdam laat onderzoek doen... naar het wetenschappelijk werk van ex-hoogleraar Diederik Stapel. Stapel werd begin deze maand ontslagen als hoogleraar... aan de Universiteit van Tilburg wegens wetenschappelijke fraude. Hij had onderzoeksresultaten over het gedrag van vleeseters vervalst. Omdat Stapel in 1997 is gepromoveerd aan de UvA... is besloten tot een onderzoek. Een commissie moet in kaart brengen of Stapel ook daar geknoeid heeft... met onderzoek en data. Die commissie staat onder leiding van professor Drent... oud-president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 Er komt een kamerdebat over de zaak. In afwachting daarvan worden de Afghanen tijdelijk niet teruggestuurd. Het weer vannacht vanuit het westen toenemende bewolking. Plaatselijk kan mist ontstaan. Overdag neemt de bewolking verder toe. Lokaal valt een spat regen. De temperatuur ligt tussen 18 graden op de wallen tot 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. In zeer algemene zin, dames en heren, is het populisme in heel West-Europa, maar ook in Nederland, een product eigenlijk van de lange crisis van de jaren 70 en 80, waarin dus die oude consensus van de eerste 30 jaar na de oorlog eigenlijk geleidelijk aan desintegreert. Van natuurlijk het immigratieprobleem, wat door velen ervaren werd als een bedreiging van. Bestaande situaties en misschien nog wel meer in de toekomst, gezien de nataliteit van de betrokkenen. En tenslotte, natuurlijk, ook van de onzekerheden die het neoliberalisme voor velen heeft veroorzaakt. De sanering, een gedeeltelijke afbraak van de verzorgingstaat. Denkt u ook weer aan die populisten, denk aan de Deense populisten, die dus van een zeer neoliberaal stampen zijn overgeschakeld naar een standpunt waarbij de Verzorgingsstaat een tak moet worden gelaten... idem dito in Nederland, de PVV. Wat voor kritiek kunnen we uitoefenen op deze standpunten van de populisten? Nou, dat volk, dat heb ik hopelijk al voldoende daar. Het volk bestaat niet. Ja, of u zou het in hele algemene termen moeten beschrijven... als iedereen die een Nederlands paspoort heeft... waar je ook geen zak aan hebt, want volgend jaar krijgen we weer een nieuwe. Die zal nog veiliger zijn dan dit paspoort vanwege het ministerie van Staatsveiligheid. En het gekke is, ik durf u nu al te voorspellen... dat binnen een half jaar op de televisie... door een gewiekste Irakees een demonstratie wordt gegeven... waarbij dat totaal veilige paspoort in een kwartiertje perfect wordt nagemaakt. Ja, werden dat het zo zal gaan? De hele retoriek van het populisme is zeer schadelijk... voor de bestaande ingewikkelde moeizame, wijs, enigszins borstelige politiek. Want er wordt, de elites worden voortdurend verdacht gemaakt. Het hele systeem wordt voortdurend verdacht gemaakt. Terwijl zonder elites kunnen we het niet af. Kunnen we de macht aan de burgers geven? Nee. Het doet een beetje denken aan de vliegtuig toch. Kunnen we de macht aan de passagiers geven? Onder bepaalde omstandigheden kun je dat eventueel doen. In het algemeen is dat geen verstandig besluit om dat te doen. Elites heb je simpelweg nodig. Omdat ze competenter zijn dan ook in die situaties... waar de populisten aan de macht zijn gekomen... zie je dat ze eigenlijk niet beter, maar in het algemeen... een stuk slechter en incompetenter zijn dan de bestaande elites. En dat een hele tijd duurt voordat ze ook een beetje weten... hoe het bestuur in zijn werk gaat. En dat is een laatste punt voordat ik aan Pim Fortuyn toekom. Ja, altijd heerlijk om weer over onze held onze verlosser nader ingelicht te kunnen worden. Ja, het populisme is enorm besmettelijk. Omdat het zo effectief is in de mediaruimte... omdat het zo perfect spoort met het infantiele theater van de televisie... hebben ook andere politici, die eigenlijk helemaal niks populistisch in zich hebben... toch de neiging om zich populistisch te gaan gedragen. Om ook popiopi te gaan spelen. Om ook leuke one-liners te verzinnen. Om ook aan infantiel theater te doen. Denkt u aan Balkenende bij de Wereldraad door. Als u zich die intens pijnlijke uitzending nog kunt herinneren. Ik vind helemaal niet dat de minister President eigenlijk dat zou moeten doen. Die zou zich zou niet gelden? Hè? Had je niet voor een uitdrukking: distinctie is distantie. Moet je inderdaad overal klaarstaan om baby's te kussen, de eerste voetbal te schoppen. Bij de wereldraad door, oude jongens, Krentenbrood te spelen met weet ik wie dan de tafelheer is, dat is, dat is niet verstandig naar mijn idee. Maar dat is, dat is allemaal in overeenstemming met de populistische logica. Weet u nog dat, dat Fortuin nog niet gewonnen had, ik kom nu aan Fortuin toe... of al die andere politici gingen ook naar de burgers luisteren? Vooral toen dacht ik, het zou heel verstandig zijn... om eens een paar jaar wat minder naar de burgers te luisteren in Nederland. Ja, het is je taak namelijk, dat is de taak van een politicus of van een Kamerlid... om naar best te bevinden en naar eigen geweten zodanig te handelen... dat het nationaal belang gediend wordt. En dat wordt in Nederland voor een belangrijk gedeelte gediend... door wat minder naar de burgers te luisteren. Het zal u kwetsen ongetwijfeld, maar zo is het toch. Fortuin. Laten we beginnen met de ambities van Pim Fortuyn. Want daar komt een groot gedeelte van de opkomst van het Nederlandse populisme uit voort. Pim Fortuyn had grootse ambities. En laat dan nu een instrument zijn wat zijn ambities kon dienen. En dat was de beweging Leefbaar Nederland. Opgericht in 1999 naar analogie van de successen van Leefbaar Utrecht en Leefbaar Hilversum. Althans toen leken het nog successen. We zijn nu ruim tien jaar verder en we weten dat het eigenlijk allemaal niet veel meer... dan een ironische gimpel in het, het oppervlak van de geschiedenis heeft veroorzaakt. Hè? Want u weet, leefbaar Hilversum was opgericht om de doorstroming van het verkeer in Hilversum te bevorderen. Ik weet niet of u wel eens in Hilversum bent geweest. Daar is geen doorstroming. En die is er nog steeds niet. Het is een plaats die zo wanhopig ingewikkeld in elkaar steekt... dat. Ze hopen natuurlijk dat iedereen de weg kwijtraakt... vanzelf op het Mediapark terechtkomt... en dan bereid is om naar zo'n zo uitzending te kijken... waar ze een eitje aan het bakken zijn. Ja, dan worden bussen vol... worden, worden ze, worden ze daar aangevoerd om naar, of om naar de behangen te kijken. Ja, de een had de ander nodig. Want Leefbaar Nederland was op zoek naar een theaterpersoonlijkheid. Ja, dat zeiden ze niet. Naar iemand die het voor Leefbaar Nederland goed zou doen op de televisie. Ze begrepen wel dat ze volstrekt kansloos zouden zijn... zonder iemand met het talent om op de televisie op te treden. En we kunnen van voortuin van alles en nog wat zeggen... maar het was iemand met een voortreffelijk talent... om op de televisie op te treden. En... Zo is hij daar ook in dienst geraakt. Fortuin was. Laat nou, ik proberen een hele korte, maar toch rechtvaardige schets van zijn karakter te geven. Fortuin was een fabulant. Fortuin was een querulant. Fortuin was bij uitstek een theatrale persoonlijkheid. Fortuin was bovendien geen gelukkig mens. Als hij een gelukkig mens was geweest, dan hadden we nooit van hem gehoord en was hij een. Groningen hoofddocent geworden... en vervolgens moeiteloos doorgestroomd naar het hoogleraarschap. En dat verwijt ik ook de Groningse Universiteit nog steeds... dat ze hem geen hoogleraar hebben gemaakt. Want dan hadden we naar alle waarschijnlijkheid nooit van hem gehoord. Fortuyn was eigenlijk zijn hele leven... En van overtuigd dat hij iets groots zou gaan verrichten. Zijn grootste makken in het leven was dat hij de zoon was van een handelsreiziger in een enveloppe. Hij heet ook helemaal niet fortuin met een Y, hij heette gewoon fortuin met UI. Maar hij wilde bovenal ongewoon zijn. En hij wilde iets ooit in zijn leven, wilde hij iets groots verrichten. Misschien dat hij dan tenslotte, en het gek is natuurlijk dames en heren, hoe u het verder ook wil bekijken, hij heeft tenslotte vanuit zijn perspectief gezien iets groots verricht. Als er een hemel is en hij zit naar beneden te kijken... dan denkt hij bij zichzelf van, zie je wel, dat heb ik allemaal veroorzaakt. En je kunt lang en kort lunnen, maar dat is toch wel een beetje waar natuurlijk. Zonder fortuin geen Wilders, zonder fortuin geen Rita Verdonk. Ik weet niet hoe het eruit zou hebben gezien... het Nederlandse politieke toneel, maar anders. Daar ben ik vast van overtuigd. Fortuin is begonnen als wetenschappelijk medewerker in Groningen... in de vroege jaren 70 en... Als er ooit iemand talent heeft gehad voor de waan van de dag... dan was het wel Pim Fortuyn. Want hij is begonnen met marxistische sociologie. Dan wil ik niemand tekort doen, maar sociologie is al vaag gelul. Laat staan marxistische sociologie. Maar dat was toen een enorme belangstelling... voor dat type van vakken in de vroege jaren zeventig. Ook een andere wijsles die ik u kan geven... Eh... De politieke opvattingen van studenten zijn in het algemeen volstrekt onjuist. Je kunt in elk tijdsgevricht kun je afvragen wat is zo'n beetje populair onder studenten... dan weet u zeker dat je daar fout zit. Denkt u aan de linksigheid van de late jaren zestig en de vroege jaren zeventig. Of ze nu nog politieke opvattingen hebben... meestal was, er, het was de meest radicale figuur in zo'n studentengroepje... Iemand die, die wel sympathie voor D66 had. Ja. Nou ja, sorry hoor, maar... Ik wil verder niks flauw zeggen, maar... Dat kun je nauwelijks politiek noemen. Marxistische sociologie. Hij heeft toen een poging gedaan om lid te worden van de CPN... maar opmerkelijk genoeg, de CPN zei... Jij hebt bij ons niks te zoeken. Waarom word je geen lid van de Partij van de Arbeid? En dat is hij tenslotte geworden. En een andere waan, ouderen weten het nog was het idee dat Joop den Uil een universeel genie was. En ook Pim Fortuyn, zal u niet verbazen... was een groot bewonderaar van Joop den Uil in de jaren 70. Ja, we zijn dat totaal vergeten. Maar in feite heeft Pim Fortuyn... zo'n beetje alle politieke groeperingen wel gehad. En overal heeft hij zich aangemeld als ambitieus lid. En overal hadden ze binnen vijf minuten in de gaten... dat kunnen we beter niet doen. He, dus hij is eh, PvdA-lid geweest, dus bedankt in 87 ik, rijkelijk laat eigenlijk. Toen is hij nog een tijdje VVD-lid geworden. Ten slotte is hij voor zichzelf begonnen. Ja, hij werd dus geen hoogleraar, voornamelijk omdat hij een enorme ruziemaker was. U kent dat adagium wel, waar Pimkom komt ruzie, en zo was het inderdaad... Toen werd de marxistische sociologie gesaneerd, want u weet hoe het met studenten is. Ik bedoel, in begin jaren 70 liep het storm en begin jaren 80 was er geen kip meer te vinden... die enige interesse had in de marxistische sociologie. Ja, Zo gaat dat met modieuze vakken, hè? ander belangrijk levensadvies. Doe niks aan een modieus vak. Ja, of u moet binnen tien jaar weg zijn en alweer iets anders hebben gedaan. En zo werd hij tenslotte in 1994... dat wat hij misschien vanaf het allereerste begin had moeten worden... columnist en spreker voor het midden- en kleinbedrijf. En dat bleek hij ontzettend goed te kunnen. En hij trad met enige regelmaat op voor de televisie... en alle mogelijke praatprogramma's waar hij het fantastisch deed. Dat moet gezegd zijn. Enorm goed van de tongrim gesneden... Altijd een beetje dwars natuurlijk. Altijd opvattingen die niet direct erg populair waren. Kortom, de ideale talkshowgast. Je zou nu nog, als je niemand kunt vinden, van... laten we Fortuyn even bellen. En dat gebeurde met enige regelmaat. Hij meldt zich aan bij Leefbaar Nederland. Nee, Leefbaar Nederland had al een reeks van andere personen gepolst. Willen jullie niet? Hans Weijers, Eduard Bomhof, Nou, nog een aantal andere lieden. Maar die hadden allemaal helemaal... Oh, Hans Wiegel, niet... Te... Ja... Waar die niet voor gepolst is, dat is... He. Maar dat is de grote intelligentie van Hans Wiegel... dat hij voor alles gepolst is, zelfs voor staatshoofd... maar dat hij begreep dat hij veel beter Hans Wiegel kon blijven. Namelijk dat vanaf een afstand ongelijk hebben. Dat is veel... Dat is veel knapper eigenlijk. En zo wordt Pim Fortuyn door het congres van Leefbaar Nederland... in november van het jaar 2001 gekozen tot lijsttrekker. Het fameuze moment van at your service. Zijn grote ambitie was niet alleen lijsttrekker te zijn van Leefbaar Nederland... zijn grote ambitie was om minister-president te worden. En niet zomaar wat, maar nee, hij wou en hij zou minister-president worden. De enige functie waar hij naar eigen idee werkelijk geschikt voor was... en die voor hem ook werkelijk geschikt was. Half januari stond Leefbaar Nederland op 16 zetels wat toch al een vrij spectaculaire winst was. Al die 16 zetels waren ten koste gegaan van de VVD. Of althans grotendeels ten koste gegaan van de VVD. Was dit nu een signaal van nieuwe politiek? Want u begrijpt, de media die raakten onmiddellijk... in een toestand van hysterische opwinding. Dit was nieuwe politiek, een opstand van het volk... Nou, van alles en nog wat allemaal. In feite tenslotte materiaal voor de zogenaamde fortuinmythologie waar ik dadelijk nog iets over zal zeggen. Nee, eigenlijk was dat hele succes, denk ik zelf... van toen te danken aan Fortuin zelf... die natuurlijk toch een wonderlijk soort man was... die volledig afleek de wijk. Want iedereen heeft zich altijd zo afgevraagd... hoe is het mogelijk dat een kale relnicht... een succesvolle <lacht> politicus wordt. Hè? Nederland is het enige land waar dat kan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want juist het kale relnicht zijn was een soort van superbewijs voor zijn authenticiteit. En dat hij ook op dat terrein geen enkele concessie deed. Hij heeft die lullige hondjes niet weggedaan. Hij heeft die verkeerde auto niet weggedaan. Hij gaf grif toe dat hij het met Marokkaanse jongens... in de darkrooms in Rotterdam deed. Hij profileerde zich maximaal om zijn authenticiteit... als het ware te bevestigen. Want u denkt natuurlijk ook wat die, die iemand die met zo gek haar heeft als Wilders... ik bedoel, sorry dat... He, je zou hem nog niet binnenlaten, toch, als hij met de wachttoren kwam. <lacht> maar het is juist een signaal van authenticiteit. Van het authentieke anders zijn. Dat je niet bent zoals de run-of-the-mill politici, maar jij bent jezelf. Dat is een van de grote idealen, volkomen misplaatst, maar oké, okay, daar gaan we nu niet op in. Een van de grote idealen van onze tijd is helemaal jezelf zijn. Ja, de hele nieuwe politiek was niet veel meer dan deze op zichzelf begaafde... theatraal begaafde, authentieke persoonlijkheid Pim Fortuyn. Plus zijn islamofobie. Het idee wat hij zeer scherp verwoordde, zoals dat nog niet eerder was gedaan... dat die islam in feite een volstrekte bedreiging vormde van de Nederlandse samenleving. En dat leidt dan ook tenslotte tot een breuk met leefbaar Nederland. Hoofdstuk 6. Fortuyn domineert de emoties en de verkiezingen van 2002. Begin februari van 2002 gaf Fortuyn een interview aan de Volkskrant... waarin hij meldde aan de lezers dat Nederland vol was. En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd... dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk, ja, dat begrijpt u, metaforisch... voor het idee dat er komt niks meer bij... Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer. Want dat zei hij ook nog in hetzelfde interview. Als het aan mij ligt, dan komt er geen islamiet meer in. En hij deelde ook mede dat hij het mohammedanisme... dat hij dat een achterlijke godsdienst vond. En dat leidde tot een breuk met Leefbaar Nederland. Eigenlijk zat die breuk er altijd al impliciet in. Want Leefbaar Nederland was eigenlijk een beetje een linksig populisme. Denkt u in Utrecht aan iemand als Westbroek of... Denkt aan Jan Magel, een afvallige partij van arbeidsman. Dat was een beetje de toon van Leefbaar Nederland. En Pim Fortuyn was ondertussen al veel verder naar rechts opgeschoven. En eigenlijk was het kernpunt van zijn politieke boodschap was die islamofobie. En zo deelt Leefbaar Nederland mee dat, dat het afgelopen drie is... dat hij niet meer langer de lijsttrekker van die beweging is en moet Fortuyn voor zichzelf beginnen, wat hij op zeer korte termijn heeft gedaan... door een eigen partijtje op te richten. De LPF-lijst, Pim Fortuyn, het ligt allemaal zeer voor de hand. Een organisatie, nou ja, het woord organisatie is te groot eigenlijk. Een gezelschap dat vanaf het allereerste begin... een volstrekte organisatorische en financiële jamboel was. En tenslotte ook in een relatief hoog tempo van het toneel verdwenen is. In die campagne zette Pim Fortuyn die islamofobie eigenlijk steeds scherper aan. Er moest een koude oorlog tegen de islam worden gevoerd. Die islam was een bedreiging voor in feite het voortbestaan van de Nederlandse natie. Dat sloot aan op dat boekje tegen de islamisering van Nederland... waar ik het al even over gehad heb. Wat op zichzelf een beetje een wonderlijk ambivalent boekje is. Want in sommige stukken van dat boek... Ja, is die islamofobie precies even uitgesproken... als die ook in de campagne van 2002 was. En op andere plaatsen wint het gezond verstand het... en geeft die toe dat die islam eigenlijk een probleem is... vooral in de oude wijken van de grote steden... daar waar grote hoeveelheden islamitische immigranten bijeenwonen... maar dus blijkbaar niet in al die gebieden van Nederland... waar dat in feite niet het geval is. Ja, en, en hij maakt die keuze niet, maar tenslotte in die campagne maakt hij die keuze wel... en zegt hij eigenlijk dat de islam een essentiële bedreiging is. Trouwens niet alleen van Nederland, maar van het hele Westen en de hele Westerse cultuur. En dan zijn we op het terrein waar natuurlijk ook de paranoïde obsessies van Geert Wilders uh, zich bevinden. Want, zegt Pim Fortuyn... Het Westen kent zichzelf niet. Het Westen heeft nooit moeite gedaan... om zijn eigen normen en waarden helder te definiëren. En daardoor zal het Westen, die is eigenlijk een ontmerkelijke zaak... in het dagelijks contact met de islamieten... geleidelijk aan zichzelf verliezen. En dus onvermijdelijkerwijs ten ondergaan. U gaat winkelen en, en daar ziet u een meisje lopen met een hoofddoek... en u denkt, ja, dat moet ik ook. Ik heb mijn waarden nooit helder gedefinieerd... En ik ga er ook eentje kopen. En twee weken later ziet u iemand met een boerka, en denkt u... ja, ik heb me altijd al zo onbeschermd gevoeld in de publieke ruimte. Dat ga ik ook doen. En voordat je pap gezegd hebt... een hoogst wonderlijke gedachte. Die die onder andere demonstreert met twee voorbeelden... namelijk het verdrag van München. Zoals u weet, een historisch incident... wat door iedereen die werkelijk niets van geschiedenis weet... tevoorschijn wordt getoverd om van alles en nog wat aan op te hangen meestal geheel onterecht. U weet, historische analogieën moet je al helemaal niet aan beginnen. En ik kan u verzekeren, het verdrag van München... heeft niets te maken met onze veronderstelde neiging... om ons te onderschikken aan de islam. Die neiging is er helemaal niet, maar onze veronderstelde neiging... om ons te onderschikken. Waar ging het verdrag van München om? Was dat Frankrijk en Engeland geen zin hadden, om op dat moment... September 38, oorlog te voeren over Tsjechoslowakije, omdat ze dachten niet klaar te zijn voor die oorlog. En bovendien, maar zeer matig geïnteresseerd waren in de machtsrelaties. En ook. kortom, het had er niets mee te maken. Niets. Maar dat is klassiek voor tuin. Lees het maar na als u het niet gelooft. En het tweede voorbeeld dat hij geeft is Ronald Reagan, die met zijn morele kracht de Koude Oorlog had gewonnen. Heeft Ronald Reagan de Koude Oorlog gewonnen? Nee, helemaal niet. Gorbachev heeft besloten een eind te maken aan de Koude Oorlog. En dat geschenk heeft Ronald Reagan, zoals die is... op een zekere gracieusheid aanvaard. Als u Ronald Reagan zou willen definiëren... dan is het, het beste is een zondagskind in de politiek. Er is een verhaal over een gekkenhuis in Duitsland... wat gebombardeerd wordt in de herfst van 1944. En het enige wat overhuis blijft staan... is die kolom van al die wc's boven elkaar. Die verbonden worden door de zogenaamde standpijp. Ja, voordat je het weet, wordt dat toch technisch zo'n college. En in de allerbovenste aller wc zit een gek. Die het overleefd heeft, want ja, die wc's zijn blijven staan. Nou, de brandweer met een grote ladder naar die gek toe. Ja, het is allemaal om te demonstreren hoe Ronald Reagan dacht. En zij halen die gek uit die bovenste wc. En toen zei die gek, want het is zo raar. Ik trok aan de trekker en het hele gebouw dondert in elkaar. <lacht> Ja, ik ben enorm tegen moppen, maar dit is een hele aardige. Ja, zo was het eigenlijk ook een beetje met Ronald Reagan. Terwijl hij toevallig in het Witte Huis zat, besloten de Russen ermee op te houden. En zo is, een beetje posthoc, propthoc, zo is het wonderlijke mythologie in de wereld gekomen: dat Ronald Reagan de Koude Oorlog hebben gewonnen. Nee, hij heeft al die concessies van Gorbatschow, die heeft die sympathieke. Ja, dankjewel, fijn. En zo ze konden ze goed met elkaar opschieten. Dat wil zeggen, Regen komt prima met Gorbetschel opschieten... maar omgekeerd iets minder. En zo is het gegaan. Maar dat uh, Pim Fortuyn weet van niks. Hè. Dat is een van de karakteristieken, denk ik, van de marxistische sociologie. Dat het met feitelijke informatie niets van doen heeft. <lacht> een groot deel van het boekje van Pim Fortuyn... heeft met feitelijke informatie totaal niets te maken en we komen zo aan zijn persoonlijk meesterwerk, Puinhopen van Paas... wat ook grotendeels niets met de feiten te maken heeft. Dat is wat mij in de afgelopen acht jaar, denk ik, het meest verbaasd heeft. Dat we een hele politieke beweging aangeserveerd hebben gekregen... die bovendien met Fortuin niet verdwenen is, maar die zich voort is gezet... die programmatisch gezien eigenlijk helemaal niets met de werkelijkheid te maken heeft. Nou, wel heel in de verte iets, maar niet veel. U zult zeggen, ja, maar er zijn toch buurten met grote problemen? Er zijn toch integratieproblemen? Ja, natuurlijk zijn die er. En dat is allemaal helemaal niet zo simpel op te lossen. En beleidsmatig kun je er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel aan doen. De tijd moet er overheen gaan. Alle onderzoek maakt duidelijk dat gedwongen integratie tot niks leidt. Dus ja, het is een beetje afwachten tot ze zichzelf een beetje gaan integreren. Ze hebben zelf ook het meeste last van het feit dat ze niet geïntegreerd zijn. Laten we dat niet vergeten. Dat is allemaal volkomen juist. Maar het is wat anders om er een paranoïde obsessie aan te plakken... of aan te hangen waarin je zegt dat die 5% Mohammedanen die in Nederland leven... op korte termijn in de dagelijkse contacten, in de dagelijkse confrontatie... onze hele cultuur te graven zullen dragen. Onze cultuur, ja, ook weer de vraag, wat is onze cultuur eigenlijk? Maar laten we nou even vlot doorgeneraliseren, de westerse cultuur. Dat gigantische systeem van welvaartscultuur... van auto's en iPods en flatscreen televisies, al die spullen die iedereen graag wil hebben. Dames en heren, de expansieve cultuur van de afgelopen 250 jaar... is de westerse cultuur. De meest succesvolle cultuur mondiaal gezien is de westerse cultuur. Niet de islam. De islam bevindt zich op zijn best in het defensief... En veel van dat radicalisme, wat overigens een minimaal deel van die islam is... is het gevolg van het immense overweldigende en voor hen bedreigende succes van de westerse cultuur. Wat hoorde laatst de Jonge Bosma zeggen? Zij zijn begonnen. Zijn zij begonnen? Niet zo toch, als je daar historisch nou even een beetje over nadenkt... dan zijn zij daar begonnen... Nou ja, of je moet het hebben over Poitiers of het beleg van Wenen in 1683... dan zou ik zeggen, ja, zij zijn begonnen. Maar ik heb niet de indruk dat er zo structureel historisch gedacht wordt. En ja, de afgelopen 150 jaar zou ik zeggen, zij zijn begonnen. Een beetje een eigenaardige term eigenlijk. Ja, en wij zouden dus gaan verliezen in de dagelijkse confrontatie. En dat kwam ook door ons cultuurrelativisme en door het multiculturalisme. Die term heeft u vast wel eens gehoord. Zijn er in Nederland veel cultuurrelativisten? Nou, daar zal her en der een academicus zijn te vinden die een cultuurrelativist is. En god, als u er een wil zien, dan wil ik mezelf best even een cultuurrelativist veranderen. Ja, met onze cultuur overleef je niet in de binnenlanden van nieuw guinea Daar is het wel handig dat je een beetje op de hoogte bent van de Papua-cultuur. De meeste mensen, dames en heren, in het Westen... zijn helemaal geen cultuurrelativisten. Die zijn vanzelfsprekend overtuigd... van de superioriteit van de Westerse cultuur. Als u het niet gelooft, vraag dan onderweg naar het seizoen of waar u ook naartoe ging, een paar willekeurige voorbijgangers... of ze vinden dat hun cultuur beter is dan die van andere culturen. Ja, of nee. Dan zult u er maar heel weinig zijn. En die zeggen van, nou, nou, het zegt. Ja. Misschien toch, die zijn de Amazone-Indianen, misschien toch wel gelukkig. En dan het multiculturalisme. Ook iets, hè, want dat is ook iets verschrikkelijks. We hebben hier gedaan in Nederland aan het multiculturalisme. Daar hebben we nooit aan gedaan. Wat is het multiculturalisme? Dat is dat specifieke verschillende culturen... volledig gelijk naast elkaar staan in één samenleving. Is er sprake van een volledige gelijkheid van onze islamitische medeburgers... Nou, nee, dat zult u toch met de beste wil van de wereld niet kunnen bevestigen. Dat is een minority-culture op zijn best... die aan een enorm snel proces van slijtage onderhevig is. Als u het niet gelooft, zou ik zeggen... kijk naar de televisie in Nederland. Hoe vaak gaat die zoon van Jeroen Krabé bij islamieten behangen? GELUIDEN. Heb ik nooit gezien. Of we, of we hun een tuintje inrichten met een, met een matje in de richting van Mekka. Dat, dat gebeurt eigenlijk niet. Nee, dat zijn allemaal culttermen, dames en heren die in feite helemaal geen praktische betekenis hebben... maar die horen tot een heel universum van halfgare retoriek... wat we op dit punt geleidelijk aan hebben ontwikkeld. De meeste Nederlanders zijn geen cultuurrelativisten... en de meeste Nederlanders hebben helemaal niks... met de multiculturele samenleving. Dus daar hoeven we niet zo verschrikkelijk moeilijk over te doen. Nu zegt uh, Pim Fortuyn... wij moeten ons veel meer bewust worden van onze eigen identiteit en onze eigen culturele tradities. En hij noemt dat in eerste instantie, ik heb het al vaker gezegd... de joods humanistische traditie. Ja, ik ga dat niet nauwkeurig uitwerken. Hij zegt namelijk helemaal nergens wat hij daar precies onder verstaat. He, de joods-christelijke is natuurlijk al een hele gekke traditie... aangezien de christenen tot zeer voor kort alle denkbare moeite hebben gedaan... om te pas en tolpas joden te vermoorden. Een hele rare traditie dus eigenlijk... En de relatie van het humanisme met het christendom is op zijn minst problematisch. <lacht> problematisch. Nou ja, je kunt nog met Erasmus beginnen en zo, en daar zit zeker wel een soort aanknopingspunt in. Maar in principe is het humanisme natuurlijk een poging om het obscurantisme van het christendom eigenlijk weg te poetsen, zou ik zeggen. Welke twee zaken worden, of drie zaken, zo u wilt... worden helemaal niet genoemd in deze... kun je zien wat een historische vorming je bij de Marxistische sociologie al zo kreeg. Wat is de mooiste traditie van het Westen? Waarom zijn wij wie we zijn? Waarom heeft u een iPod en een laptop en een auto met een explosiemotor erin? Wat, waar hebben we dat vandaan? Hoe komt dat zo? Staat dat in de Bijbel? Direct na Genesis van... Men construeert een motorblok met bewegende zuigers en een krukas... en had Noah ook al in die schuit. Nee, dames en heren, dat hebben we te danken aan de wetenschap. De grootste en beste traditie van het Westen is de wetenschappelijke traditie. Dat de meeste Westerlingen nog voor geen meter wetenschappelijk kunnen denken... is een diep, diep, droevige zaak... waar jammer genoeg ook het studium generale geen pest aan kan doen... He, want we denken, we kunnen en in het algemeen, kunnen we maar niet wetenschappelijk. Althans, zelfs mensen die het hebben geleerd aan de universiteit... blijken het vaak totaal niet te kunnen. Dat je namelijk gewoon afgaat op, op dat wat je kunt meten. Wat je vast kunt stellen. Ja, als je dat niet doet, dan houdt alles op, want dan begint het geloof. Ja, ik geloof. Ik geloof dat ik gelukkig ben. Hoe moet je dat meten? Dat kun je niet meten. Nou, misschien is dit niet een gelukkig voorbeeld, maar u begrijpt wat ik bedoel. De modale westerling denkt helemaal niet wetenschappelijk. Dat kunt u zo al afleiden uit de televisiereclame. Er wordt niet uitgelegd waarom de witte reus dat effect heeft op de was. Maar in tegendeel, uit het sop rijst een witte reus op. Of het blijkt dat er een heleboel doodenge kaboutertjes onder de wc-bril zitten. <lacht> ik weet niet... Heeft u alles gekeken? Je hebt kinderen die helemaal niet meer durven te gaan zitten. Ik zwijg nog van die monstertjes die in het gebit huizen. Dat is typisch voor het pre-wetenschappelijke denken. Want je kunt heel goed uitleggen wat er voor moleculen in het waspoeder zitten en wat die voor effecten hebben. Ik ga u er niet mee vervelen. Ja, over niets. Geen woord over de wetenschap. Dat geeft al te denken en geen woord waarover, over de Grieks-Romeinse traditie. Ons rechtssysteem dateert van het Romeinse recht... via de napoleon alleen. En je hoort altijd dat überhaupt ons hele idee van individualisme... filosofisch denken, een soort van afstand tot de wereld bewaren... al denkende, dat is het van de Grieken af... Ja, niet van de huidige Grieken, dat begrijpt u maar. Van de oude Grieken. Daarom zeggen we ook de oude Grieken. De nieuwe Grieken, de oude Grieken. Ja... Daar hoorden we niks over van Pim Fortuyn. Het is altijd die joods-christelijke humanistie. Ook Wilders is een fanatieke supporter... van de joods-christelijke humanistische traditie. In zijn geval eigenlijk de israëlisch christelijke humanistische traditie. En hoe zou nou die islamisering volgens Pim Fortuyn in zijn werk gaan? Want dat is heel wonderlijk. Alle punten die hij geeft van de verderfelijke invloed van de islam... zijn precies dezelfde punten als die in mijn jeugd werden uitgedragen door de Nederlandse christenen. Namelijk homo-haat. In de jaren vijftig was je wel homo... maar je kwam er van je leven kwam je er niet vooruit... want je was totaal de klos. Ja, je wist ook wel vaag dat dat bestond... maar dat was een gesloten universum. Hoe dachten de christenen over de rol van de vrouw en de man? Toen, toen ze nog in de meerderheid waren. Ja, zeg het er maar even veiligheidshalve bij al is de kans dat ze weer in de meerderheid raken... nee, die wordt steeds kleiner en kleiner. Ja, de plaats van de vrouw was achter... nou, het fornuis of het afwasbakje? dat doet er nou niet zoveel, zoveel. Wist u dat de getrouwde Nederlandse vrouw handelingsonbekwaam was, juridisch? Ik geloof tot 58, tot 56. Dat de huwende ambtenares werd ontslagen. Dat de ambtenares die zwanger raakte ook werd ontslagen. Ja, dat waren de christenen. Ja, ik zeg het er maar even bij. Ja, wij, die hebben ondertussen een emancipatieproces doorgemaakt, althans sommigen. En nu hebben eigenlijk die islamieten precies diezelfde standpunt... als de Nederlandse christenen ruim een halve eeuw geleden hadden. Ja, maar het is een beetje raar om dan te spreken van de joods-christelijke traditie. Want dan ben je al gaan er, welke christelijke traditie is dat eigenlijk precies? Trouwens, is dat die christelijke traditie van Ab Klink of die van Maxime van Hagen? Zou je ook wel willen weten, toch? En hoe denkt onze lieve heer eigenlijk over het nieuwe kabinet? Dat hij dat ook niet laat merken, dat begrijp ik niet. Dat hij daar zo, zo slappig over doet. Ja, ik bedoel, wat is nou simpeler dan zo'n bliksem naar het binnenhof af te... Ja, komt Maxime tevoorschijn, zonk. Ja, ga ik er nog vanuit dat onze lieve heer gereformeerd is. Dan kom ik aan een ander punt, wat ik misschien in dit verband even vlot moet behandelen. Namelijk dat... Pim Fortuyn het natuurlijk ook heeft over onze Nederlandse identiteit. Want die, onze Nederlandse identiteit wordt bedreigd... door de dagelijkse confrontatie met de islam op straat. Maar wat is onze identiteit eigenlijk? Je zou dolgraag willen dat Pim Fortuyn daar nou eens een paar bladzijden aan zou hebben. Besteed aan wat onze identiteit dan eigenlijk is. Is dat door de Rooms-Katholieke identiteit? U kunt het zich wel voorstellen, zo'n beetje... een een iets te dikke man van 41 die secretaris van de carnavalsvereniging in Bokstel is? Of is dat zo'n stugge bewoner van Ameland? Wat dacht u van het grachtengordelvolk? Ik bedoel, zeg maar, ruwruw, ruw, de aanhang van Femke Halsema. Is dat ook de Nederlandse... of zijn dat juist verraders van de Nederlandse identiteit? En dan bovendien, dames en heren het wonderlijke idee dat die identiteit niet verandert. Dat dat een beetje door Willem van Oranje in de tijd... in een aantekenboekje is opgeschreven... vlak voordat hij werd doodgeschoten in het Prinsenhof. U weet dat die gaten nep zijn. De identiteit van Nederland, dames en heren, de jongeren weten het niet... maar de ouderen herinneren het zich nog, was in 19... we zitten nu in 2010, dus we nemen voor het gemak 1960. In 1960 dachten wij in Nederland, althans de ruime meerderheid die dachten totaal anders over alle wezenlijke levensvraagstukken... dan we nu doen. Of het nu is het huwelijk, de kinderopvoeding, de relatie man-vrouw... of vrouwen iets moeten gaan leren, ja of nee. Toen dachten de meeste mensen nog dat vrouwen gewoon door onze heren... zo stom waren geschapen, dat dat zou blij mochten zijn... als ze het af qua konden vinden. <lacht> Zonder dat hun man thuis was. Kortom, dames en heren, onze meest wezenlijke maatschappelijke opvattingen... die toch ook neem ik aan bepalend zijn voor onze identiteit... zijn in een halve eeuw totaal veranderd. Heeft u zich gerealiseerd, ik ga het gelukkig niet meemaken... dat over 50 jaar, in 2060, dat we opnieuw totaal veranderd zullen zijn? En dat hier dus een persoon staat die dan uit deze tekst van mij wat citaten haalt... waardoor die zaal over de kruipt van het lachen. Ja, realiseert u zich dat? Als er nou iets essentieel is voor de geschiedenis, dames en heren... is het nou juist niet dat dingen hetzelfde blijven... maar dat dingen onophoudelijk, onvermijdelijkerwijs veranderen. En of dat onze identiteit in 1900 of in 1950 of nu... dat zijn in feite al totaal andere werelden. Zoals iemand ooit nog eens zo treffend heeft gezegd... de past is another country. Dat is het. Als u een tijdmachine zou hebben en u zou terug kunnen naar 56... u zou niet weten hoe snel u weer naar onze tijd zou moeten komen. Dat hele gepraat, dames en heren, over identiteit is naïeve onzin. Dat is gewoon kletskoek. Die identiteit is een onvatbaar iets... Ja, wat dacht hij dan dat die islamisering zou veroorzaken? Nou, zegt hij, we moeten vooral oppassen... dat de scheiding van kerk en staat niet verloren gaat. Maar ja, daar is toch de vraag van de lezer. Wie is dan in Nederland van plan? En welke partij heeft onlangs nog eh, moties ingediend... om de scheiding van kerk en staat op te heffen? Bij mij weten niemand, zelfs Maxime Behagen is dat niet van plan. Dus nou ja dan is dat toch een beetje een soort scherps dat de scheiding van kerk en staat bovendien zou je nog heel goed kunnen volhouden in Nederland dat de oude niet scheiding van kerk en staat dat die nog maar heel gedeeltelijk is afgebroken. Want de zondag is in Nederland nog steeds zondag, Want zelfs als de zon schijnt, valt dan motregen op zondag. Want u mag dit niet en u mag er is toch een sfeer op zondag. Ik vond de zaterdag altijd wel te pruimen. Maar zondag, dan, dat, dat hebben ze zo ingericht... dat je dan vanzelf verlangt naar de maandag. Het slijt, maar nog steeds heeft de zondag een soort... u ziet het misschien niet, maar voor de atheïst is het voelbaar aanwezig een waas een van verwarring. Van religieuze verwarring. Ja, nogmaals, ik wil de problemen die me door de emigratie zijn veroorzaakt... die wil ik helemaal niet bagatelliseren, die zijn er. Maar waarom we dat zouden moeten koppelen aan een soort van wonderbaarlijke paranoia... aan een soort paranoïde obsessie, aan een totaal nieuwe paranoïde ideologie... dat is mij een volkomen raadsel. Ik begrijp dat niet en, en u zou mijn hele collegereeks... en ook het boekje wat ik geschreven heb deels kunnen beschouwen... als mijn diepe verontwaardiging over het feit dat aan dit probleem... wat op zichzelf ernstig genoeg is een vorm van paranoia gekoppeld is die volkomen onbegrijpelijk is. Na de hand is de zogenaamde Fortuin-mythologie ontstaan. Vooral na zijn dood natuurlijk werd hij een soort held... en hij was de eerste die deze kwesties ooit aan de orde had gesteld. Niemand was er ooit over begonnen tot Fortuin... de ongekende superieure moed had om over dit probleem te beginnen. Maar was het ook waar? Nee, helemaal niet waar... Want degene die dat met meest prominent aan de orde heeft gesteld... was Frits Bolkestein. Daar is hij nog enorm hard voor gevallen. Maar feit is, dat heeft hij gedaan. En bovendien, zonder die halve gare paranoïde obsessie daarbij op te voeren. Ja, hij heeft het als probleem gesignaleerd. Maar goed, Bolkestein, wat u verder ook van hem mogen denken... is niet klinisch getikt. Ik zeg vaak gekke Geert. En dan zie je mensen denken, Hé, wat flauw. Dat moet je nou toch niet zeggen. Dat is toch een democratisch gekozen politicus en 15 van de bevolking... grotendeels geconcentreerd in Maasbracht achter zich gekregen. He, dat is toch kinderen? Waarom zeg je dat nou? Omdat ik denk dat iemand die zulke opvattingen heeft... zoals ze gewoon op zijn website staan, dat die knettergek is. Ja, ik heb daar geen andere woorden voor dan ben je knettergek. En het droevige is dat zo'n groot deel van de Nederlandse bevolking... blijkbaar gevoelig is voor dit soort van knettergekken... Suggesties. Ja, Bolkestein was er over begonnen. Weet u nog Aad Kosto? Aad Kosto zijn huis is opgeblazen. Weet u dat nog? Ze hadden wel gebeld dat hij de poes moest redden. Een typisch Nederlandse revolutionaire. Ja, ja weet u waarom ze zijn huis hadden opgeblazen? Hij was staatssecretaris van Justitie... en had gesuggereerd, gesuggereerd, niet meer dan dat dat er misschien een onderscheid zou moeten worden gemaakt... tussen echte asielzoekers en economische gelukszoekers. Weet u wie daar een woedend stukje over heeft geschreven? Over zo'n schandelijk onderscheid. Wim Fortuyn. Ook in dit opzicht, dames en heren, was hij een late bekeerling. Hij deed er altijd een paar jaar over om erachter te komen... wat precies de waan van de dag was. En mag ik nog iets zeggen over Job Cohen? De gesmade Job Cohen. Wat heeft hij gemaakt in de late jaren negentig de Vreemdelingenwet? Ja, niet eens in eentje, daar waren al die partijen van Paars II bij betrokken... de Nieuwe Vreemdelingenwet, die veel strenger was... die in ieder geval veel strenger gebruikt kon worden. De massale immigratie, dames en heren, begint al te zakken... als gevolg van het in elkaar zakken van de conjunctuur in 2001... plus de Nieuwe Vreemdelingenwet. Eigenlijk op het moment dat Pim Fortuyn ons aankomt zeggen... hoe erg het allemaal niet is, is het eigenlijk al voorbij waardoor ook dat achterlijke verwijt dat de elite er niks aan gedaan had... en de andere kant op zat te kijken met zijn cultuurrelativistische praatjes... daar klopt in feite ontzettend weinig van. Maar in de fortuinmythologie zult u nooit iets lezen over de nieuwe vreemdelingenwet. Goed, eerst zijn enorme succes, waardoor hij plotseling van... Veel mensen beschouwden hem toch nog een beetje als een schertsfiguur. En toen won die de lokale verkiezingen in Rotterdam... met 34,7 van de stem. En dat was natuurlijk een enorme knal. Meteen daarop, diezelfde avond, was die nacht, was dat debat... geleid door Paul Witteman, he, die, die intense... Overigens, afgang van Melker ten Dijkstal, dat konden ze niet helemaal helpen. Dat zat een beetje in de situatie. Witteman heeft dat ook niet erg correct gespeeld. En Pim Fortuyn kreeg alle ruimte om te doen. Wat hij verreweg het beste kon, namelijk jennen. Als u dat talent heeft om te jennen op de televisie... dan moet u zich onmiddellijk opgeven voor diverse talkshows. Ja dat tv-debat, waardoor eigenlijk, de LPF was nog steeds een janboel... maar waardoor eigenlijk iedereen dacht plots voor drie. Hè, waardoor eigenlijk Fortuyn de centrale figuur werd... in de hele campagne van 2002. En nu was het wachten nog maar op een programma. Want dat werd gezegd, ja, waar heeft geen programma, wat stelt dat nou eigenlijk voor, die LPF? Het is alleen maar Fortuyn en anti-islam. En hij kwam ook met een programma op 14 maart 2002 kwam hij met een programma in de vorm van een boek... De puinhopen van Paars. Met als ondertitel een genadeloze analyse en een plan voor herstel. Ik geloof dat er 600.000 exemplaren over de toonbank zijn gegaan. En als mijn publiek een beetje maatgevend is... dan zijn er 6.000 van de 600.000 gelezen. 1 op de honderd, schat ik. Maar het gekke is wat daarin stond, althans in grote trekken werd eigenlijk de matrix waarin we die hele verkiezingscampagne zijn gaan bekijken. En zo werd het ook door de media gebruikt. Heel wonderlijk. Niet expres, niet omdat ze zo pro pro-fortuin waren... maar omdat het voor de hand lag. Omdat het een heel gemakzuchtige, intellectuele keuze was. Er was een maat. Er was verder geen matrix. En die werd nu als het ware aangeleverd. Daarin kon je de Nederlandse maatschappelijke werkelijkheid vatten. En wat zei hij in die puinhopen van paars. Want ik zei u al, het had met de werkelijkheid wel iets... maar verbazingwekkend weinig te maken. Want, hij zei, de politiek had volledig gefaald. Wim Kok was een ramp. Kortom, er was eigenlijk in Nederland in de daaraan voorafgaande kwart eeuw... nou misschien nog wel veel langer, nooit iets goeds gedaan. De Nederlandse politieke elite had de zaak... op een hemeltergende, schandelijke wijze in het honderd laten lopen. Het was een zootje in Nederland. Maar was dat ook zo? Nee, merkwaardigerwijs was het hele idee van Fortuin dat hij zou gaan zorgen voor herstel... was dat historisch gezien mosterd na de maaltijd. Wie hadden er gezorgd voor herstel? Drie kabinetten Lubbers en twee kabinetten Kok. Als u denkt dat dat voor mij maar linkse praatjes zijn... dan moet u voor de aardigheid even op het internet zoeken naar het nummer van het Engelse weekblad The Economist van mei 2002... waarin een groot survey staat over de macro-economische toestand van Nederland. En daarin wordt u duidelijk gemaakt op geheel overtuigende wijze... met cijfers die Pim Fortuyn niet geeft... dat Nederland er tiptop aan toe is. Dat Nederland in die 20 jaar, 82, 2002... een opmerkelijke sterke economische groei heeft vertoond... Dat Nederland in 1982 onderaan het lijstje van toen 15 eurolanden bungelde. Niet helemaal onderaan, maar toch in de onderste regionen zat. Dat Nederland twintig jaar later het op twee na meest succesvolle land van de Europese Unie was. Wat was nummer één? Wat is nog steeds nummer één? Ja, dat is dat criminele roofstaatje wat wij Luxemburg noemen. Wat was nummer twee in 2002? Ierland, Maar u weet, Ierland, dat is werkelijk totaal in elkaar geklapt. En dat blijkt toch voor een belangrijk gedeelte gebaseerd te zijn geweest... op een zeer omvangrijke en onverantwoordelijke onroerend Goed, bummel, en zo zijn wij nu nummer twee. Wij zijn het ena welvarendste land van de Europese Unie. Vandaar dat het nog gekker is, die rare boze geklaagcultuur... die wij de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld. Want het gaat bij ons fantastisch goed. We hebben de laagste werkloosheid van de EU die alweer dalende is. Kortom, er is in Nederland buitengewoon weinig mis. Ik zal u nog een paar lollige cijfers geven. De gemiddelde groei in die twintig jaar, lubbers was 3%. Ondanks dus het feit van negatieve groei in de jaren 81 tot 83. De arbeidsparticipatie, het aantal mensen wat daadwerkelijk werkt tussen de 15 en de 65 was in 82, 52 procent laagste arbeidsparticipatie in Europa. Weet u wat het in 2002 was? 74 procent. We hadden er 22 procent. Een zo grote stijging in een zo korte tijd... is nooit eerder tot stand gebracht. Waar lag dat aan? Dat lag aan het feit dat we een enorme groep van hoge schulden... die wij veroordeeld hadden tot het afwaskwasje... dat we die plotseling in feite in de arbeidsmarkt geïnjecteerd hebben... De achterstand die Nederland had op het punt van de participatie van vrouwen... in de arbeidsmarkt is in de jaren 80 en 90 grotendeels ingelopen. We zitten nu ongeveer op het Europese gemiddelde. Kortom, sterke groei, een sterke groei van de arbeidsparticipatie. En als u de rest van het stuk in Economist leest... zult u zien een fantastisch pensioenstelsel. Daar denkt u nu ook van, hoezo? Bas, dat is toch dat stelsel waar niks van deugt... Wat, wat ze gaan beperken in de, in de naaste toekomst... en de jongeren denken, we krijgen helemaal niks... heeft u zich ooit gerealiseerd dat wij de enige zijn met zo'n pensioenstelsel? Dat ze in Duitsland helemaal niet gespaard hebben voor de ambtenarenpensioenen... en in Frankrijk en in Italië, ook al niet. Wij zijn altijd het beste en braafste jongetje van de klas. De enige landen die een enigszins vergelijkbaar systeem hebben... zijn Engeland en de Verenigde Staten, maar minder vrij geoutilleerd dan het onze... Dus dat betekent dat al die pensioenen in die andere Europese landen... simpelweg uit de lopende rekening moeten worden betaald. Ja, het wonderlijke was, dames en heren, dat dit programma van de LPF... het programma van Pim Fortuyn, de matrix van de verkiezingen van 2002... zo enorm dominant is gebleken. Want niet alleen was het toen dominant in de media... het is in allerlei opzichten dominant gebleven in de jaren na 2002... Tal van Nederlanders zijn de gedachte toegedaan dat het in Nederland enorm slecht gaat. Dat die eigenlijk alles verkeerd is gedaan. Dat die hele elite, dat voor geen meter deugt. Maar ik moet u teleurstellen en vertellen dat het in feite in Nederland fantastisch goed gaat. Daarom is extra merkwaardig die bozigheid in Nederland. Die bozigheid over van alles en nog wat. Ja, misschien zouden Nederlanders gewoon verplicht allemaal één jaar in België moeten wonen. Ja, er was nog. Er is nog één ding wat ik moet zeggen. Een van de boodschappen van Fortuyn was ook dat de Nederlandse verzorgingsstaat dat die monsterachtige afmetingen had aangenomen. Dat, dat we eigenlijk allemaal neergedrukt werden door die incubus die op onze nationale schouders zou zitten. Is dat waar? Nu weet u wel eens een beetje uit welke hoek de wind waait. Nee, ook dat is niet waar. Nederland heeft verhoudingsgewijs een betrekkelijk klein uitkeringsvolume. Wat onder andere samenhangt met het feit dat we een relatief gering aow volume hebben. Maar onze uitkeringen zijn niet verschrikkelijk hoog en zijn bovendien bruto. Als je dat in Europees verband vergelijkt, zult u zien... we zitten iets boven Italië en Engeland, maar het is helemaal niet... onze verzorgingsstaat is ook in die twintig jaren ingrijpend gesaneerd. Een goede reden, by the way, om niet verder te gaan met die sanering. Maar dat heeft allemaal, dames en heren, niets geholpen. En een van zijn grootste metaforische vondsten, de Linkse Kerk... is een soort geaccepteerd begrip geworden. De Linkse Kerk bestaat. Ook daar moet ik u diep teleurstellen. De Linkse Kerk bestaat niet. En als iemand het zou moeten weten, dan ben ik het wel. <lacht> Daarna hebben we die dramatische verkiezingsuitslag gekregen. De LPF ging van 0 naar 26. De PvdA verloor er 22. De VVD verloor er 14. En het CDA won er 14. Omdat Balkenende heel clever... een soort deal had gemaakt met Fortuin. Er waren nogal wat mensen die waren ook overtuigd geraakt... dat paars was niks. Maar die wouden dan toch niet op Fortuin stemmen. Dan hebben ze maar op Balkenende gestemd. die won 14 zetels. Eigenlijk is technisch gezien... De grote overwinnaar van de verkiezingen van 2002 is natuurlijk niet Fortuin. Die was trouwens dood toen de verkiezingen hebben plaatsgevonden. Dat was Balkenende. En nou moet gezegd worden, daarna heeft hij nog twee keer de verkiezingen gewonnen. Dat moet je hem toch in principe nageven. Al blijft een raadsel dat hij niet heeft gezien dat hij niet langer welkom was. Dat, hij, dat het gewoon een volkomen op was na acht jaar Balkenende. Ja, een hele dramatische uitslag. Maar er, eigenlijk, als je het zo bekijkt... denk je van nou, die kiezers die zijn echt van hond naar haar gewaaid. Er zit geen systeem in. Maar er zit toch systeem in. Er zit altijd systeem in de Nederlandse verkiezingsuitslag. En dat systeem, dat zal ik u ook heel kort uit de doeken doen... dat is eigenlijk de zeer scherpe links-rechtsdeling... in de Nederlandse politiek. Er zijn maar heel weinig mensen die van links naar rechts migreren. Of die van rechts naar links migreren. Dat komt wel voor, maar komt heel erg weinig voor. De kans dat een groen-links stemmer plotseling zal denken... ik ga toch op Geert stemmen, je kunt ongetwijfeld gekken vinden... Hè, want daarvoor zijn de groepen groot genoeg... maar als statistisch verschijnsel is dat verwaarloosbaar klein. Hebben sommige linkse mensen op vertuiging gestemd? Ja, naar alle waarschijnlijkheid wel. Maar het spectaculaire verlies ligt veel meer aan thuisblijvers dan dat het ligt aan mensen die de links-rechtsverdeling... als het ware hebben overschreden. En dat betekent natuurlijk ook dat in 2003... vanwege het kontje van Wouter Bos... ja, zijn we allemaal alweer vergeten natuurlijk... de Partij van de Arbeid relatief snel weer terugkeert naar het oude niveau. Want de mensen die dan weglopen... die blijven dus of thuis of ze stemmen op aanpalende partijen. He, want dat gebeurt wel veel. Je bent ontevreden over Job Cohen. Dus ga je dan naar Femke Halsema of naar Pechkont. Dat kan. Of naar de SP vanzelfsprekend. Dat kan ook. Ja, nog een laatste punt eigenlijk. Door velen is Pim Fortuyn gevierd als een soort held. En zeker na zijn dood is hij gevierd. U weet het zogenaamde Kennedy-effect. He, als je leeft dan... Kun je wel populair zijn, maar de mensen overdrijven. Maar als je draai je dood bent en dus in principe ongevaarlijk bent geworden, dan word je een held. En Fortuyn is ook een held geworden, de redder van de Nederlandse democratie, de eerste persoon die de immigratiekwestie aan de orde heeft gesteld, kortom enzovoort. Daar klopt allemaal niet zo verschrikkelijk veel van. Er was geen sprake van, zo blijkt het onderzoek van een massale onvrede met de Nederlandse democratie in 2002. En evenmin was er sprake van een volksopstand. Het was in allerlei opzichten de doorbraak van zeer rechts. Onderzoek had al in 94 en in 1998 aangegeven... dat er een relatief grote groep was die zeer rechts voelde en wel wilde stemmen. Mits dat althans gelegitimeerd zou worden door een aantrekkelijke politicus. En dat is wat Pim Fortuyn in feite gedaan heeft. De LPF was natuurlijk, en dat geldt ook voor de PVV... nog wel iets meer dan alleen maar zeer rechts. Het is ook, zeg maar, de tegenpartij. Weet u nog dat Wim de Bie en Kees van Koten de tegenpartij hadden opgericht? En weet u nog wat een enorm succes toch zo groot... dat ze konden er helemaal niet meer van afkomen. Ja, ze raakten overweldigd door het idee van de stem tegenpartij... En dat zit ook in het populisme, een te tegen alles. Hè. Het is ook deze partij, hè, zo van lekker. En daar zit natuurlijk ook zeker bij de PVV een soort lokaal chauvinisme in. Limburg, Brabant, de grensstreken. Mensen die niks van de Randstad moeten hebben... die dat in Den Haag ook allemaal maar eikels vinden. Dat element zit er ook in. Al die elementen zitten in het populisme. Maar de emotionele drijfkracht van het Nederlandse populisme in 2002 en tot op de dag van vandaag... is de xenofobie, is de islamofobie. Dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Ongeveer 80% van de motivatie komt van de islamofobie. Dus tragisch genoeg is een deel van de Nederlandse bevolking... overtuigd geraakt van wat je niet anders kunt noemen dan een paranoïde waan. Moet u nog even... De LPF komt in het kabinet. Dat heeft precies 86 dagen geduurd en... We hebben de twee LPF-ministers daar opmerkelijk en op wijze ruzie gemaakt. En in de partij werd het ook alleen maar ruzie gemaakt. En bij de verkiezingen van 2003 zijn er ook nog acht zetels overgebleven... en verloren ze achttien zetels. Of ook de rest van het populisme een tijdelijk verschijnsel zal blijken te zijn... dat weten we niet. Dat gaan we nu afwachten in de komende jaren. Ik dank u voor uw aandacht. U luisterde uh, naar de hoofdstukken 5 en 6 van het hoorcollege dat professor Dr Maarten van Rossum vorig seizoen gaf... in de studium-generalen van de Universiteit van Utrecht. Het is allemaal op cd gezet door de Home Academy voor NSC Academy. En volgende week krijgt u de laatste twee hoofdstukken. Uh, de man die het liedje de, de Twist schreef... Hè, waar Chubby Checker uh, zo'n succes mee had... dat was ene Hank Ballard... Nou, James Brown produceerde uh, zijn album You Can Get a Good Man Down. Dat was in 1969. Daarvan nu, nu het lied How You Gonna Get Respect. Just be- But never had.